Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de Radioshow van Poont. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag om, op, om, ons, om ons op Twitter trending topic te maken. We gaan weer. Uh, Jan, om, het is twee uur, dus we hebben begonnen. Bla bla bla bla. Oké, Echte Janne. Uh, en zometeen kun je weer inbellen voor het echte Janne Radiospel... en voor wat een geleuter op 0800-1121. En de stelling van vandaag luidt kappen met die OV-chipkaart. Ja, dat, dat is straks, straks. Ja, maar we gaan eerst nog even een rondje rollenbollen... met het uh, uh, brandneteltje van uh, de, de koningshuisverslaggever van de NOS... Marieke de Vries. Je vindt het een beetje flauw worden, hè, dat onkruidje. Uh, ja, bedoeling. maar dat, dat krijg ik toch niet meer uit bij jou. Nee. Dus ga vooral door. Hey, Mokkels.nl. Mokkels.nl. je op. Oh, jij ja, hoor. Ja, kikken of niet? Je nou, geen, weet wel wat mokkels.nl moet staan? Om eens naar Wien te spreken. Mokkelspunten. Mokkels.nl, je snapt wel wat dat is? Zijt met mokkels. Oké, mokkels.nl, daar staan de lekkere wijven van Nederland op. Bekende. Nou, Marieke de Vries staat naast of ertussen. Bizar. Of hiervan? Raar. zit je niet? Nee. Wist je toch wel? Nee. Nee? Nee, dit is. jij zelf nooit? Jawel, maar dit ben ik nooit tegengekomen. Bovenaan? Niet? Ja. Nee, bovenaan staat volgens mij iets over... Nou ja, ik doe natuurlijk Marieke de Vries NOS, dus dan kom ik bij de NOS-dingen terecht. Precies. mokals.nl. hoor. Ik google verkeerd. Ja. Ik google mezelf verkeerd, ja, oké. Okay. Nee. Zou je nou, met gaat, die Wikileaks wiki wiki ook wat sneller moeten doen, allemaal? Staan er dan wel normale foto's bij, Jan? Daar gaan we ja. nu even kijken. Uh, ja. Oh, kijk eens eventjes. Zo. Zo, Zo. Ja, uh, op ja, op ja, dat kan de mieters. Zo. Nou, ook wel een andere Marieke de Vries, maar dat komt uit het privéarchief, dit, hoor. Wat je oh, hier op het scherm Maar die foto's zijn er niet. Deze is Zee. oud. Dit is een oude foto. Ja, graag. Uh, Marieke de Vries, wij weten weinig uh, van jou. En dat is niet zo gek. Want waarom zou je eigenlijk iets over jezelf vertellen... als je bij de NOS uh, aan het presenteren bent? Of verslaggeving aan het doen bent. Maar uh, ja, waarom kennen we je niet beter? Waarom zou je dat willen? Nou, omdat we geïnteresseerd in jou zijn. De mensachtige, de verslaggever. Ja, maar de, de, de inderdaad dan ga ik gewoon de doek. Maar niet... Hmm. Want dan ga je dan voort dan altijd zo kijken. Ik ben 38. Dat ah, mag je wel, je wel ja. zo beter. Ja, geboren in? Zo <laughs> je gaat nu gewoon vanaf het begin het leven doornemen. Nee, ja. niet alles. We nee. staan straks een hele stukken over. 38, dan ben je in 72 of in 73 geboren, of wilde je dat de, niet vragen? De locatie. Nee, je zijn geboren in, dat kan ook. Ja, zeg, dat ik ik proef een beetje Haags. Ja, en goh, ja. hoe, hoe kwam je erop? Omdat ja, ik het je vraag. net verteld ja, ja, heb. Ja, natuurlijk. Ja. Zo gaan ja. die dingen. <laughs> Mensen vertellen je dingen. En dan ja. vertel je het weer door. En is u getrouwd, of niet? Nee. Samenwonend. Maar nu is het wel even genoeg. Dat ik maken wij wel ja, nee, maar nee, ja, Je hoeft geen antwoord het te, het... te geven, maar wij mogen wel onze eigen vragen stellen. Oh opzien. ja, je mag je vragen stellen. Ja. Nou, dan geef ik het antwoord op. Nee. Nou, dat is gezellig. Als je niet samenwonend bent, ben je ook niet getrouwd, Jan. Toch, hè? Nou ja, goed. Um, als je mag kiezen tussen de Volkskrant en de Telegraaf, waar kies je dan voor? Uh. Ja, we gaan, nu, we gaan nu de diepte maar in. Maar je ja. gaat echt nu de dilemma's doen, ja. Ja, we gaan jou als minst nu ja. kijken ja, voor ja. de mensen uh, van je kunnen leren. Maar ik denk dan toch de Volkskrant. Oh, en uh, Twitter? Dat ja. doe je vaak nog, hè? Nou, ik twitter, ja. En doe je dat zakelijk of ook privé? Zakelijk voornamelijk. Af en toe wel eens een privé tweet. Af en toe wel zo'n privé-reactie. Ja, oké, okay, maar nee. het is niet zo van: ik zit nu lekker in een café, blablabla. Nee, met ippiep nee. en toep, toep, toep. en ik ga vanavond nee. nog eens chup, chup. Nee. Nee? Nee. Om, om dat te beschermen ook, om je privé te beschermen? Ik vind, ja, maar en, en het gaat daar ook niet zo over. Twittercode toch? De NOS. Is er een Twittercode? Dat ja, weet ik veel. Zal er best komen. <laughs> nee, dat lijkt me niet. Nee. nee. Nee, en die is er ook niet, want je ziet gewoon NOS'ers ook gewoon privé, privé dingen ding, ja. twitteren. Maar jij kiest ervoor om dat niet te doen, nee. omdat je zegt... mijn privé is privé en de rest... Ja. Uh, maar word je op straat herkend? Hey, Zelden. Die, die mevrouw van Mokkels.nl? Zelden. Volgens mij word jij vaker herkend. Ja, dat klopt. Hoe weet je dat nou? Ook niet. <lacht> <lacht> Hij zegt graag, dat klopt. <lacht> dat klopt. Uh, klopt. Uh, Poont, daar zijn wij van. Ja. Uh, wat vind je er eigenlijk van als uh, NOS'er of als mens... Ja, als mens nou, als waarschijnlijk heb je dan een leuke... als mens niks. Oh, niet als mens. Als, of als nee, je wilde niet als mens. Nee, als nee, wil je niet. Ja, je... Jij als, niet. Mens, als als als Marieke de Vries. nee uh, nee, wel een leuke een leegte gestapt volgens mij. Er was wel plek voor. Ja? Ja. Maar betekent dat Goeien, dat je dat niks? leuk vindt of dat je wel gewoon uh, een markt uh, nee, vindt waar? Kijk je er kijk je er wel eens naar? Ja. Denk je wel eens als je het kijkt? Hé, hey, dat had ook best leuk gestaan in het NOS-journaal. Nee, volgens mij niet. De, jullie aanpak is gewoon een hele andere dan de NOS. En volgens mij moet het ook zo blijven. Nou, dat dan dacht ik wel, ja. En vooral elkaar leuk aanvullen. Dat klopt wel, maar omdat moet wij niet gaan dubbelen. af en toe scoops hebben... Ja, en ik begrijp best dat Zeker de NOS dat weten. ook wel eens zou willen. Ja, <laughs> natuurlijk. Daar zijn we toch ook altijd mee bezig. Is dat zo? Ja. Jullie zijn toch meer voor het nieuws te vertellen... in plaats van het nieuws te achterhalen? Nee hoor, dat doen we ook regelmatig. Hebben jullie alleen scoot? Ja hoor. Ja, maar ja, weet je, het is bij ons altijd zo dat... Wat was jouw het, laatste dan eigenlijk? De OV-chipkaart. Oh. Die van de week, Jeroen Wollaars. Uh, natuurlijk voor het eerst heeft laten zien hoe dat uh, op te laden was. via zo'n heel eenvoudig programma. Ja, programmaatje. dat is Want dat vinden wij dat wij dat ook hebben laten zien. Ja, jullie hebben het ook laten zien. En dat was diezelfde Dekselse gozer. Ja, dezelfde gozer, ja. Die Brenno. Ja. Die ja. deed het goed, hè? Ja. Die heeft uh, heel slim gespeeld, hè? Maar jullie dan? hadden hem natuurlijk iets later. Ja. Zo je... werkt het dan met scoops. Is dat zo? Ja. Hm. Ik had trouwens nog een scoop uh, deze week, Jan. U dat hoort. Over de uh, Blackberry van Mark Rutte. Ja, die in de Playboy's was Voor je daarvan? Hadden jullie dat nee, ook kunnen brengen of mensen? niet? Iedereen nam het over, Eddie Scoop. Jullie niet? Nee. Waarom? Niet? Ik, dat, nou ja, omdat ik denk dat dat niet per se in het journaal hoeft. Dat nee, maar dat Blackberry... mag toch? Dat is in de heel nieuw mag allemaal. De 3J staat ook in het journaal. Nou, nee, maar weet je wat het gekke is? Ja, en ook de, de Sonders. Um... Ja. Uh, ja, de, de prima, die inhuldiging in Hoorn, en daar word je dan weer... Kijk, wat we ook doen, soms is, is het ook goed, dat we het, het nooit niet, goed he? doen. Ja, ja. Dat is bij Albert Verlinde heeft dan van de week in Boulevard ons weer enorm te grazen genomen. Nou, dat, dat interesseert je toch niet? Die, die, die, die vervelende nichten die er die alles en iedereen af. Nee, maar goed, hetzelfde kunnen we zeggen dat het ons niks interesseert wat jullie vinden... of wat andere nou, mensen vinden, maar het buiten, maakt allemaal niet zo heel veel uit. Want we willen het gewoon goed doen, en... Wij willen natuurlijk ook gewone mensennieuws. Dus ook de zondertjes en ook misschien de Blackberry van Rutte. En als we het niet doen, krijg je er kritiek op. En als je, je het wel je doet, krijg je er ook kritiek. Ja, dus het is, dat het je voor is die paar centen door iedereen laat afpissen, dat snap ik niet, hoor. Wat zeg dat je Dat je voor die paar centen door iedereen laat afpissen, Het is niet goed of het deugt niet. Nee, dat is zo. En Gaan dat, we maar, dat is ook helemaal niet zo heel erg, hoor. Want het, uh, het is ook van iedereen. Het is een instituut. Ja. en uh, Ja. Blijf, blijf. Zijn je mensen met, met NOSers onder elkaar ook wel eens dat jullie met elkaar een heide sessie hebben van hoe kunnen we het nou toch beter krijgen in het land dat ze ons komt wel leuk vinden? Nu. Ja, komt. nou niet leuk vinden, maar Lief. gewoon dat je een goed programma maakt en dat is een, een soort ongoing uh, proces. Ja, nee, maar omdat er altijd zo negatief gedaan wordt over de NOS-kanal. En ja, maar niet altijd, weet oh. je. Er nou, zijn ook momenten veel. dat we het goed doen. Weet je wat het probleem is? Is dat als wij iets niet doen wat RTL wel doet, dan valt het op. Maar als RTL iets niet doet wat wij wel doen, dan valt het niet op. En dat heeft er iets mee te maken dat de NOS er altijd is en moet zijn. Um, en als ze er een keer niet zijn of als ze te laat zijn of zo, valt het heel erg op en is het ook allemaal van ons en zijn we er ook allemaal boos op. Ik bedoel, ik kom zelf bij SBS vandaan, dus ik weet heel goed hoe prettig het is om tegen de NOS ook aan te ja. schoppen en zoals buitenstaander en als buitenstaan, en het is ook heel goed om je eraan uh, een soort van op te trekken. Dus het is lekker om tegen de NOS te schoppen... om jezelf beter te voelen. Maar als je bij de NOS werkt, er is echt helemaal niemand... want we zitten hier in de radiostudio van de NOS... er is helemaal niemand daar op die vloer buiten, op die redactievloer... die eens even gaat denken, we gaan het nou eens even helemaal misdoen bij de NOS. Nee, nee, Iedereen werkt echt keihard en wil een heel goed nieuwsprogramma... En maar waarom ben je erg weggegaan dan bij SBS? Oh, tijd voor wat anders. Ja, maar je wist dat je hier op een plek kwam waar echt iedereen tegen je aan ging schoppen. Nee, dat, nou, vind je dat lekker nou, ja, of zo? In die zin, ik dacht, we gaan het gewoon daar proberen anders te Vindien maken. Verdienen die daar nog minder? <laughs> dat vind jij lekker, hè? Ik vind Hij lekker. Hij is van het onkruid en jij bent van het geld. Zeker, ja. ja. ja. Ja, ik vond het, ja, het gewoon je zegt... maar je gelooft uh... me ook niet, natuurlijk, dat ik dit vind. Uh, ik, ik weet zeker ik dat jij, je, je gaat uit. je salaris vanavond nog naar mijn DM. En. Dat weet ja, ik zeker. dat ga ik uh, ja, zo. zo wel. Ja. Nou, nee, trouwens, ik ben niet thuis vanavond, dus ik kan niet Wat je, je, ben je dan? Waarom ga je dat doen? En met wie? En waarom niet? Ja, je begon nu zelf. Ja, ja nu moet je ook ja. gewoon een antwoord ja, doen, geven. Ja. Mijn ouders wonen tegenover het Mediapark, dus daar ga ik gewoon logeren, Omdat ik morgen weer heel vroeg hier This moet zijn. saai, Ik denk, we krijgen ja. toch ja, wel ja. een opleidheid vanavond. Dan dat ik doe vrees... je maar gewoon... Maar ik ben ook heel saai. Echt? Ja. ja. Wat dan? Waarom? Nou, Stap zoals er? je hoort, ik zit logeer bij mijn ouders. Op nee, maar je stapt ook wel eens toch? Tot heel laat. Hmm. Steeds minder. komt dat? Ouder worden. Het is gewoon over. Rustiger het worden. vuur is eruit. Nou... Nee, toch? Nou, ja, maar... Ik vind je dat je minuut. helemaal niet saai overkomt. Ik nee. denk dat het namelijk heel gezellig is om met jou uit te gaan. Ja, dat uh, zou heel goed kunnen. Ja. Ja. Oh, dit ja, kan nee, je toch wel ik zeggen? Ik ben nooit naar mezelf op stap geweest, oh, dus ik heb nou? geen idee. Ja. Oh, nou, ja, ga je altijd en alleen je, of we gaan aan er wel eens mensen vragen? mee? <laughs> ga je altijd alleen? Ja, nou, ja dan weet je nee, het wel. Hè? ik ga natuurlijk altijd met, uh... met een vast uh, iemand. Of een leuke club mensen. Oh. Ik denk dat we de weinigheid uh, gekregen hebben op privégebied, uh, Jan. Nee, ik, nee, want ze gaat oh, wel ja. in de fout, hoor. Ja? Ja, ze gaat wel in de fout. Ze gaat nog wel wat Maar vertellen. wat is fout? Weet je, Jan, we laten nu gewoon een stilte vallen. Ja, daar kan ik niet tegen, want ik hoor ze maar zelf graag. <lacht> dus nee. uh, ik kan er ja, nou, niet... Ik laat kan je niet... de kans lopen, maar ik weet dat, Marieke de Vries hem wat opgevuld voor ons, hoor. Ja? Nee, want ik ben ook wel erg van de stilte ja. laten vallen. Vind ik leuk. Hé, hey, maar dit uh, is zo band. ongemakkelijk soms. We hebben ook. wel een band, ik voel het. Ja, ja hartstikke mooi. En uh, <laughs> we hadden het al over poont, uh, poontnieuws, uh, ja. aanvulling. Uh, wat vind je eigenlijk van dit programma, Marieke ja. de Vries? Nou, daar luister ik regelmatig naar. En, ja. en waarom? Omdat ik het ook wel nieuw vind. En ik vind het ook wel ja, ergens... Um, ergens wel leuk. Jeuken of zo. Of het het, het, het draakt dingen aan. Ja, een soort top. van waar, waar je denkt, dat Het is... Een ongemakkelijk iets, of het is hè, zoals ik hier nu ook een paar keer ongemakkelijk heb gezeten. Ja, waar, waar, waar, en dat waar is wel leuk om doen? naar te luisteren. Ook. Oh. Oh. Maar waar zat je ongemakkelijk? Wat vond je ongemakkelijk? Nou, jullie hebben met de mediacode wel eventjes in een hoek gezet. En... Nou, dat was Mirjam, want die is meer Waarvan van in had... je de Ja, dat deed hij goed. En ik, ook wat ik... in de hoek zet. In de hoek ja, zet. Ja, ja, als, ja, als een strenge meester. Ja, ja en ik, en ik doe, zeg dan, ja, en zoiets wel als dingen komen vanzelf. Ja, oh ja, die was van jou weer. In de laatste minuut gaat ze toch met privé dingen komen. Strenge meester, hoorde je hem niet? Nee. Je laat ze weer lopen. Ja, ik laat ze lopen, Jan, maar daar ben jij voor. Hé, hey, Marike de Vries. Uh, ik vond het hartstikke leuk dat je bij ja. ons wilde zijn. Tof. En ik kon vond het, zijn. het ook leuk. Ondanks uh, alles wat jij s'nachts doet, wat wij niet te horen krijgen. Ja, ik wilde het een beetje, sp beetje spannender maken. Ja. Maar ontzettend bedankt dat je bij ons te gast was. Dank je. Uh, ja, uh, Super. Uh, mijn favoriete NOS'er op één ja. uh, op dit moment. Ja. En dat blijft ook zo, hoor. En dat blijft ook zo. Vind je dat goed? Hartstikke leuk. Dankjewel. En jullie zijn mijn favoriete duo uh... dat Poont? Nou, volgens nou. mij we kunnen, we moeten we een muziekje draaien en de nee, kleding gooien. Ja, ja, wat, nee. wat een hele warme, warme situatie hier. Wat niet, wat en je weet, ook... Ja, wat ik dan bij zo'n Marieke de Vries meteen denk, is. Uh, gaat dit ook nog gebeuren?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 mag je praten.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 Vraag. Jan, dit vind ik mooi, dat weet je. Ja, dus uh, Amsterdamse Amsterdamse muziek. Hè? Ja, zo gehoordde ja. mij een ander jaar, uh, van Andra hey, Terwijl eh, jij in de kroeg, de kroeg... ging vannacht ja. en vanochtend... zat ik uh, in Maas bij uh, Mama Meets. Jezus. Dat was uh, een ongelooflijk event. Honderden loslopende vrouwen en ja, een mannetje of vijf. Mama Meets? Is dat ja, een zo... soort MILF-congres? Eigenlijk wel. Eigenlijk wel, Jan. En Jan, heb ja. je ja. uh, nog wat opgeduiken? Uh, geen commentaar. Oh, ja, nou. Maar aan de ene kant heb je dan echt het gevoel... alsof je in een paradijs uh, aankomt... waar die 72 maagden op je staan te wachten. Ja, mama's die zijn geen maag meer, uh, Jan. Nee, ja, precies. Nou, ja, maar goed, bij wij. Zeg maar een stukje beeldspraak voor de mensen in het land. <lacht> uh, maar aan de andere kant mis je ook iets... Ja. als je tussen ja. al die bloedmooie vrouwen loopt en wel dit. Met zulke vijanden heb je geen vrienden meer nodig, moet premier Rutte hebben gedacht. Gedoogpartner PVV peinst er niet over om de politiemissie naar Afghanistan te steunen. Geert Partij heeft de mond vol van de strijd tegen de islam. Maar moslimfundamentalisten aanpakken bij de bron? Ja, dat gaat toch blijkbaar een stapje te ver. Dus de enige oplossing om een paar Afghaanse analfabeten een soort politiecursus te geven. en daarom toch op de groepsfoto van de G20 te mogen staan, moest van links komen. Een kanslozere missie dan die in Koendoes, zou je zeggen. Links haat dit kabinet. Waarschijnlijk omdat het niet links is. En dus verwacht je een big fuck you. Geen steun en het eerste grote verlies voor Rutte is binnen. GroenLinks, de partij voor vredelievende meisjes, de club idealisten van het gebroken geweertje, de schatten van het Binnenhof, konden Rutte 1 de klap in de nek geven. Maar deden dat niet. Het groentje Jolande Sap besloot om van milieuvriendelijk GroenLinks naar camouflage GroenLinks te gaan. Haar ja tegen de missie kost daar niet alleen veel zetels... het is ook meteen het einde van een brede linkse oppositie. Jan Roos, mannenpraat. Dank je wel, Jan Dijkgraaf. Heel, heel, heel, heel goed. En nu we het toch over heel, heel, heel goed hebben... gaan we weer naar het allerleukste onderdeel van deze uitzending... Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, heel Nederland uh, zit hier op te wachten. Die denkt, nou, het is allemaal worstwezen... Hè, dat uh, de Koningshuisverslaggever verslaggevers er eigenlijk gewoon tegen de monarchie is. Hè? Het is allemaal om een worst wezen, dat, uh, wat, wat, wat die Roos te vertellen heeft. en Roos. Het is allemaal worst wezen, wat, wat die muziek is. Die gaan maar voor één ding, Jan. Ja. En dat is dit fantastische spel. Ja. Wat, wat, die, wat die gouden kabouter achter dat glas heeft gemaakt, hè. Ik Goed, ben hier trots op. Man. Ik Goed. ben hier trots op, gozer. Ja. ja. Goed. Ja. Nou, dan gaan Duimant. we het even uitleggen hoe het werkt. Uh, dames en heren, jongens en meisjes, uh, kijkers en luisteraars. Uh, dit is het echte Jannen uh, Radiospel. Uh, het hoogtepunt van de ja. nieuwe week. Precies. Maar ja, goed, uh, ik zal nog even uitleggen voor de korsikov patiënten onder ons. Uh, in het citaat dat je krijgt te horen uh, zitten drie uh, nieuwswijntjes verborgen. Hartstikke leuk. Uh, en welke drie? Daar moet je dus eventjes uh, bedenken. Uh, en uh, als je dat uh, weet, bel je 0800-1121. En dan nou, kan je winnen. Het enige echte, echte Janne-t-shirt. Het uh, uh, probleem is dat wij vanavond streng zijn. Ja. En weet je waarom, Jan? Omdat dat, dit een uh... verdomd leuk spelletje is. Ja. Er mag niks fout gaan. Geen nee, nee, mag een, nee, nee, echt nee. geen, geen, geen, geen, geen, geen medeklinker. Ja, laat maar luisteren. In Noordwijk botst een passagierstrein gisteravond frontaal op president Mubarak. Correspondent Nicole Fever is al dagen in Cairo. Ik zou het leuk vinden als je zegt dat het iets warmer gaat worden. Hé hey, uh, Jan. Je hoort de knipjes niet, hoort, Nee, maar ik hoor een ernstige fout. Ja, ik zei luisteren. Het moet nee, horen zijn. zei drie fragmenten. Oh, maar het bennen er vandaag vier, want Ja, dat is was het zo overtroffen. Eerder, ja. Het enige, echte, echte Janne Radiospel. Niet twee fragmenten, niet drie fragmenten, maar vier, vier, fragmenten. vier fragmenten. En wie ze alle vier raadt, krijgt niet alleen het prachtige, echte Janne T-shirt, maar ook het boek, het boek Stenders Leesvermaak van Rob Stenders. Even serieus. Wij gaan mensen als bonus het levensverhaal <laughs> van Rob Stennis geven. <laughs> er staan er nog 7000 in de kamer. Die moeten weg. Ik zou, lief, ik zou, ik zou liever onkruid genoemd willen nou, worden... dan het levensverhaal van Rob Stennis moeten lezen. Maar als ik heel eerlijk ben ik even dat Nee, Rob, je bent onze goeroe, oh, onze speelder. beest. We houden van je, ja. je weet je. Jan, Jan hm. ben je daar? Ik vind het gewoon kloten moeilijk, hoor. Ja, ja Jan. Kijk, uh, dat is fijn dat je ook een naamgenoot bent... en dat je dan ook gewoon zo genuanceerd uit de hoek komt. Weet je het, Jan, of niet? Wat zeg je? Weet je het? Nou, ik vind het gewoon klote moeilijk. Nou, dankjewel. Ja. Next. Ed. Hey, Edje. Hallo, goedenavond. Dag. Ed, Ed, heb je geluisterd naar de opgaven? Ja. En uh, denk je het te weten? Nou, ik zit een beetje te twijfelen, maar goed, dan geef ik een aanzet. Doe een poging. De middelste, dat was. Uh... Dat kan niet bij vier, uh, vriend. Oh, center 4. Ja. Deze ene kerel. Maar als je de bedoelt de tweede, dan zeg ik uh, Barslog. Dat was de, de, de toestand in Egypte, de afzetting van Mubarak. Dat was de derde. Ja, ja, dat was de derde. Oh, sorry, dat heb ik de derde. De, de, tweede, de laatste was iets over het weer. Dat is dus. Uh, dat was de bonus. Dat was de vierde, dat was de bonus. <lacht> Het is en... Ed, heb je gesopen, Want je maakt er een buis nee, nee, van. We nee, nee, nee. wilden ik één denk... keer uh, deze, nee. dit spelletje nee. gewoon serieus behandelen. en jij nee. maakt er gewoon een zootje van. Nou, nee, nou, ik huurp nou al of niet? Ik ben alleen de eerste, even kwijt. weet. En de okay. ik... okay. tweede? Nee. Weet je wat, Ed, we gaan het nog uh, Ed, één keer van de bellen. Goed, nee, door. We gaan gewoon nog. Oh, ja. Ed, Pedro? In Noordwijk ja, botst een passagierstrein ja. gisteravond frontaal. president Mubarak, één. Nicole Fever is al daar in Cairo. Ik zou het leuk vinden als je zegt dat het iets warmer gaat worden. Nou, goed spel. Het? Het nou, leuk spel, is, Wacht eens op Hupen, weken, twee, Ja. Ja, Dat ja. was dat treinongeluk in Duitsland. Nee, nee ja. dat dat was, dat. was de tweede. hè. is er weer twee, hè? Ja, ik ga niet goed. Je hebt gewoon de eerste gemist, Ed. Ja, ja, man, man, man. Bedankt, Ed. Je Jij okay. moet wat uh, met die uh, accenten van je doen, Jan. Ja. Dat is hartstikke leuk. Hey, Jimmy, ben je daar? Ja, ja ik ben hier. Oh, mooi, Jimmy. Jimmy. Uh, ja, uh, die eerste is Noordwijk, dat zijn die jongeren die, die over die luxe auto's heen gingen uh, Ah, lopen. je weet Zij toch, Jimmy. Goed, jongen. Tweede. Ja, toch? Uh, de tweede, dat nee, dat is hartstikke uh, fout, man. Hey. Is die fout? Ja, dat was echt helemaal dat fout. Is, dat meen je niet. Ja, dat meen ik wel. Ik lieg nooit. Ik, uh, ja, we doen ook niet aan grap hier. Bedankt. Doei. Okay. Ha, Doei. die Kevin. Hey, goedemorgen Janne. Hey, hele goedemorgen Kevin. Ga jij ons blij maken? Want ja, uh, wij zijn we heel. We vinden het een wereldspel. We wilden we wilde wel een we spel, ja, maar het is nou ik mooi. Ik ga even van het irritante spel afhelpen. helpen. Eén was die uh, Paul die daar naar binnen reed in Noordwijk bij die ja. meneer. Ja. Ja. Nummer twee. Nummer twee. De tweede was die uh, treinbotsing in Duitsland. Ja. Ja, zeker. De trein, Die passagierstrein. Ja. ja. Uh, drie was uh, Cairo over de onrust. En vier uh, is, ja, gaat over het weer. over... Uh, er zijn nu nog 6999 van die uh, boeken van uh, Stenders Leesvermaak uh, beschikbaar voor uh, de volgende afleveringen van het spel. Want waarom is Eva gezegd: Hey, en en, en, en uh, je hebt gewoon gewonnen. Je krijgt nu de, de, eigenlijk de, de, de, de, de grondlegger Geestelijk van dit vader. fantastische spel. De Geestelijk Vader, de man met het erretje in het rondje. Uh, Kabouter Guzenglo. En, en uh, omdat jij dus uh, de bonusvraag ook nog goed had... krijg je dus uh, ja, het leven van Rob Stenners in hoeveel pagina's? Ja, veel te veel. En het zijn ook hele kleine lettertjes. Ja, mij me helemaal geweldig. Oh, je wordt aangehouden, Kevin. Dus uh, <lacht> ga maar aan de kant van de weg. <lacht> Spreek je, jongen. Auwe Haak, ja, zit de groeten en de mazzel. Doei. Succes, Hé, hey, Dat was mooi. Wereldspel. Dat was een hoogtepunt. Wereldspel. Een climax. Ja. Ik zeg een climax. Maar goed, uh, van de ene climax gaan we naar de andere climax. Want echt, Jan, ja, dat zijn wij. Wij zijn niet links, wij zijn niet rechts. Uh, maar we zijn ook niet rechtdoor. Maar we hebben wel een uh, enorme hekel aan draaikonten. Dus het was weer smooil de afgelopen weken... over het gedonder in de partij van de vrolijke veilingmeester... Alexander Pechtold in Amsterdam-West. Ja, drie van de vijf uh, raadsleden werden gerooieerd. En daarmee kwam een einde aan een periode van vier weken moddergooien. gooien. Goedenavond Ingeborg, Baltussen! Goedenavond. Goedenavond. Ja, waar D66 in de shit zit, daar bellen de echte Jannen. <lacht> Hoe gaat het met u? D66A baas? Nee, joh. Nee? Wat dan? Gewoon D66. Ja, een gewoon D66, maar er waren twee D66'en. Ja, dat was een, een technische oplossing voor een tijdelijk probleem. Mevrouw Baltussen... Kunt u even voor de mensen in buiten 020 uitleggen wat er allemaal gebeurd is? Uh, nou ja, Kort, hè? Er, was, er was het een en ander aan de hand in onze fractie. Oh. En dat, uh, dat heeft uiteindelijk geleid tot een breuk. En uh, wij hebben dat voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur heeft daar een besluit over genomen. En uh, daar hebben de leden ook nog wat van gevonden. En toen hebben we een uh, brief geschreven aan de raad dat er een breuk was, dat nog maar... Eén fractie van D66 was. En uh, die bestond uit mijzelf en uh, Peter Jaspersen. Ja, dat en het, en het andere tuig is eruit gerold. En vervolgens zeiden de andere drie, ja, maar wij heten ook zo. Nou, en toen, toen was er een probleem. Ja, zo. Je kan, niet twee, je kan niet twee fracties hebben die allebei hetzelfde heten. Nee, draai Deraan 66. het gaat daar niet ja. over. Dus dat uh, tuig is eruit gesodomieterd. En uh, nu bent u weer zelf D66. Ja, dat klopt. En, en nu? Wordt het nu wel een succes? Ja, natuurlijk. Want, maar uh, uh, het begon toch allemaal met een lek? Uh, ja, um, een van de fractieleden die heeft uh, met de pers gesproken. En uh, daar is iets in de krant gekomen. En hij zei van, uh, hij heeft zelf gezegd dat hij niet gelekt heeft. En dat uh, laat hij volgens mij uh, op dit moment nog uitzoeken of dat zelf niet zo is. Oh, hij gaat zelf laten uitzoeken of hij gelekt heeft, ja of nee? Ja. Wij dat van WC-End. Adviseer he, een WC end en uh, u zit dus lekker bij de D66 bij. Uh, en uh, nou, er waren er twee, nu zijn er weer één. En u bent weer daar weer helemaal bezig. Bent u trots op de partij? Um, ja, ik wel. Ja, want het maar... is natuurlijk wel een beetje. Ja, eigenlijk het grote niks, hè? Nee, dat vind ik niet. Nee, maar jullie waren het altijd voor het referendum... en toen gingen jullie heel erg vieren dat het niet binnen een referendum was aangenomen. En jullie waren tegen uh, voorgekozen burgemeesters... en toen dat niet goed ging, ging meneer uh, De Graaf... Uh, die daar als minister van het Volk was... ja, die nam afstand van zijn baantje... en nam gelijk een burgemeesterschapje op waar hij niet voor was gekozen. Dus het is allemaal een beetje, ja, een beetje niks, hè? U hoort wel, wij zijn fan van D66. <laughs> ja, ik hoor het. Ja. Um, nou ja... Op dit moment is het gewoon nog niet anders. En is hij gekozen burgemeester? Nee. En ik, nee, uh, maar de het de is andere toch wel hypocriet dan... om daar zeg maar, als minister voor af te treden en dan gelijk een, die positie te accepteren die je eigenlijk wilde bestrijden? Huh? Nee, nou, ja, ik heb wel wel mijn bedenkingen over wat Oh, maar, ik ja. hoor dus al een nieuwe scheur in D66. Oh, nee. Er is weer een A in de in Wij wording. zijn er, een partij waar je ook het oneens wil zijn met elkaar. Is dat zo? Ja, natuurlijk. Dus u bent ah, ja. uh, ook uh, voor de politiemissie? Net als uh, de vrolijke veilingmeester? Uh, ja, ik denk wel dat we dat moeten doen. Echt waar? Ja, echt waar. Oh. Bent u een beetje moe? Ik ben, ik ben ook wel moe, ja. ja. Van al die ellende of gewoon van een druk weekend? Uh, een combinatie van beide. Ja, wat doet een, een D66-raadslid uh, eigenlijk in het weekend? Naar Suipen. Ja, en, uh, maar ik heb ook, ik heb ook gewoon uh, aan het raadswerk gezeten dit weekend. Waar? Aan het, aan het, het draadwerk? Raads, gemeente raads. raadswerk. Oh, raadswerk. Ik denk aan het draadwerk. Hé, hey, maar even ja. zonder dolle. Er, dus, uh, er is nu een fractie van twee, die heet D66. En er is een ja. uh, groepering van drie. Ik neem aan dat die nog samen optrekken. Uh, twee nee, wel... twee allochtonen en die lekkende meneer Van Vuren zijn dat, geloof ik. Uh, wie zijn nou de gekkies in de ogen van andere partijen? Jullie of die drie? Nou... Kan niet, ik weet in ieder geval dat wij met de twee heel erg gesteund worden, laat ik het zo maar zeggen. Dus die andere drie? Ja, ik denk het wel. Uh, mevrouw ah, Waltersu? Ik weet dus niet of ze he? als gek is gekwalificeerd worden. Nee, u bent ook wel, wel al een hoor. Dat heeft, heeft u net wel een beetje gedaan, toch? Ja. Bij die andere drie? Wat, sorry, wat zei je? Bij die andere drie heeft u dat toch net wel gedaan? Toen ik vroeg wie ik... zijn nou de gekkies, die twee of die drie, toen zei u wij niet... Nou, ik volgens mij zei ik van dat wij door de andere partijen ja. geteund werden. Ja, nee, is ja. Ja. Uh, mevrouw Scholten, uh, u Scholten. heet de <laughs> Ja, dat is grappig, hè? <laughs> ja, ik snap hem niet. Nee. <laughs> nee, ik moet uitleggen, we hebben een drankhandel. Uh, bij ons ja, ondersteuning, de, dit, dit de is erg meta, hoor. Dit. Ja, dat is een beetje meta. Maar mevrouw Baltusse, uh, ik heb het gevoel... Uh, ja. dat u uh, uh, nog steeds aan het slapen bent... en het liefst dat ook gewoon weer uh, uh, wil blijven doen. Want u klinkt nogal vermoeid. En dat is ook niet zo gek als je natuurlijk uh, bij zo'n partij zit. Dus <lacht> ik denk dat u het beste uh, kan gaan slapen. Want uh, ja, voor je het weet heb je een uh, nieuw probleem. Want het is, ja, laat ik zo zeggen... Uh, ja, wij worden wel eens als vermoeiend uh, omschreven... maar ik kan mijn ogen bijna niet openhouden met het, met het krakende stemgeluidje. Ja, maar dat, ik, sorry, daar kan ik gewoon niks aan doen. Nee, maar dat, dat, dat komt gewoon omdat je net de wekker hebt gezet. Nee, dat, ik zit al anderhalf uur in jullie programma te luisteren. Ja. En ik hoe kan is het? Hé, hey, maar even, hoe gaat het nu verder? Zijn jullie aangeschoten wild als... Uh, oh, jij maar... gaat nog even verder, want ja. nou, dan ga ik een plas doen, hoor. Ja, dat is goed. Hoe gaat dat verder? Ja, we gaan gewoon... Uh, nee, ja, niet gewoon. Nee, kom op. Je, je de... bent, je bent door, uh, door de kiezer met uh, vijf van die figuren gekozen. Er zijn er nog maar twee van over. Dan ben je ja nou, ik dat... hoop... Ik hoop dat uh, de dat drie een zetel op gaan geven. Oh. Dat hoop ik gewoon. En waarom zouden dat ze dat doen? Vijf verder kunnen. En waarom zouden ze dat ja. willen? Nou ja, omdat ze uh, ooit lid zijn geweest van een partij uh, namens wie ze gekozen zijn. Maar die, maar die partij heeft ze, ze er zelf uitgegooid, doen. toch nu? Uiteindelijk wel, ja. Maar daarvoor is ze gevraagd om een zetel op te geven. Hebben ze het niet of gedaan? dat ze het alsnog gaan doen. Maar ja. is dat ergens op gebaseerd, die hoop, of niet? Uh, nou, er zit een bepaalde verwachting in uh, over. Um, het, het is natuurlijk een stuk lastiger om uh, in, een, in een raad te zitten zonder een partij achter je. Dus uh, ik weet niet uh, waar dat toe gaat leiden. We zijn wel met ze drieën. Ja, dat klopt. Is er iets van Rancune? Uh, nee. Ik moet trouwens op gaan hangen, want Jan Roos komt weer okay. terug. <laughs> Oké. Okay. Hé, hey, uh, bedankt. Afgelopen, of niet? <laughs> we wensen u nog een prettige nacht <laughs> Dank wel en tot over. ziens. Jo, doei. Ja, Jan. Mevrouw Baltz, dank u wel uh, voor ja. uw... Mevrouw Baltes is al lang weg, Jan. Oh, ja. me kraken, Jan. Uh, wat, wat, die... Ik, ik nee. vind uh, mensen van d 60 die gewoon lekker zuipen in het weekend... en dan geen stem meer hebben, misschien ook wel een beetje grieperig zijn... maar goed, uh, laten we van het slechtste uitgaan bij d zestigers, ers Gewoon lekker gezopen en flink aan de sigaren of de sigaretten gezeten. Uitstekend. Heel goed. Zullen we uh, overgaan tot de orde van uh, de studiosport? Ik moet eerlijk zeggen dat ik... Ik, ik, ik, ik, ben, ik heb me nog nooit zo moe gevoeld. Ja, maar jij bent een uh, kortjakje, weet je nog? Oh je god, hè? <laughs> Hoe is ik trouwens? De, de, de dvd box uh, ik... van de Koenbroek is nog uh, doorgenomen, Jan. <laughs> <laughs> maar goed, trouwens, heb je dat andere afschuwelijke gezien? Wat nu weer? Feyenoord. Nee. Heb je niet gekeken? Nee, ik was bij Mama Mietz, heb ik je net verteld, vriend. Oh ja. Gelukkig, was ja, ik. Ja, maar... Twee en, ja. Mama miets, Hé, hey, uh, weer verloren, hè? Mm -hmm. En? Mm -hmm. Gaat het nog goed komen? Mhm. Mm en waarschijnlijk een column over een meneer Been? Nee. Huh? Nou, althans Zijdelings. Luister maar. Jan Dijkgraaf. Sportkoller. Ik zal niet zeggen dat Willem van Hanegem helemaal vooraan stond toen het IQ werd uitgedeeld. Maar een domme jongen is Willem ook niet. Het bericht vandaag dat Mario B. niet met Willem van Hanegem in zee wil gaan... omdat de kromme in de media te loslippig was geweest over een gesprek tussen die twee... is dan ook niet meer dan het vierde bedrijf van een toneelstuk in vijf bedrijven. Eerste bedrijf. Mario Been moet van de nieuwe geldschieter van Feyenoord vrijblijvend praten met Willem van Hanegem over een rol van de kromme bij Feyenoord. Tweede bedrijf. Been en van Hanegem spreken elkaar op de golfbaan van Vlaardingen en onder het genot van een uitsmijter en een broodje kroket spreken ze af niets over dat gesprek naar buiten te brengen. Derde bedrijf. De volgende ochtend gaat Willem van Hanegem in het algemeen dagblad helemaal los over de amateuristische angsthaas die Mario Been in zijn ogen maar in andere woorden is. Vierde bedrijf. Mario meldt de grote boze buitenwereld dat Willem zich niet aan de afspraken hield en dat van samenwerking dus geen sprake kan zijn. Vijfde bedrijf. Mario Been krijgt een doodschop en Willem van Haanegem gaat op verzoek van de nieuwe geldschieters van Feyenoord nog één keer thuiskomen in de geest van Leo Beenhakker. Gelooft u me niet, dan stond u bij het uitdelen van IQ ver achter Willem. Jan Dijkgraaf, sportcolumn. Ja, grote klas, Jan. Anders kan ik niet zeggen. Uh, wat heeft Ajax gedaan? Weet ik niet. Want ik was bij Mama Miets. Dat je dat ook maar durft te vertellen de hele tijd. Ja, maar ik weet het gewoon niet. Ja, ja hoe zouden we een snabbel? Nee, Ajax heeft gewonnen. Oh, nou fijn, jongen. Gefeliciteerd. NAC 3-0 zeker. Ja, zoiets. Ja, volgt natuurlijk het nieuws uh, op de voet. Oh. Maar uh, uh, Ajax is Suarez kwijt voor 26,5 miljoen. Ja, het gaat altijd om het geld in Amsterdam. Ja, dat klopt. Ja, ja wij hebben wat te verkopen. Hier... Afval levert 3 miljoen op voor PSV. en uh, Die bijt het uh, 26,5 voor Ajax. Nou, gefeliciteerd ja. ermee. Geen kampioen, maar wel lekker geld. Fijn. Ja, wij kunnen wat verkopen. Ja. Het lijkt wel sport. Oh nee, uh, hey. bedrijf. In de voor het spul Feyenoord. De kan wil het niet eens hebben gratis. Of wil je hier geen gesprek over hebben? Nee. Je hebt ook gelijk ook. Trouwens, over op jouw voetbal. Wie kijkt dat nog? Ik wil nog even terugdenken aan Marieke de Vries. Wie? Ja, indrukwekkend vond ik er. Wie? Marieke de Vries. Ja, ik ook. Ongelooflijk, als je zo'n vrouw op televisie ziet, dan zou je eens: ja, hoe is die in het werkelijke leven? Hoe is die in het privéleven? Nou, dat weten we ja, dus niet. ik heb net het adres van die ouders opgezocht. Dus, uh, oh, dan gaan we dan langs. Ja, Komt goed, we gaan eventjes een afterparty doen daar. Hé, hey, maar uh, in die muziek sheet zat ook wat oude meuk van haar. En uh, uh, ja, dan gaan de bezoekers van echte Jan uh, de Boel weer verkloten. En dan komt die oude meuk gewoon op één. MUZIEK Why can't you see what you do? Ja? Ja, dat is de man hè? Dat is een wel leuk nummer. Ja, geweldig. Man. Suspicious Minds. Vonden dit, dit... mijn ouders ook toen ze nog in de 40 waren, ja. dit, edit, dit edit gewoon een beetje zo door, dit Het ja, ja. lijkt wel D66. He, dat, je, dat je denkt van, ja, kappen gewoon is mee. Is dood of niet? Wat zeg je? Is Elvis dood, denk jij? Volgens mij wel, je. Ja. Nou, we dan overgaan naar het volgende lijk. Maar want dat jij ja, want van de volgende gast denken we al tijden dat hij dood is. En nergens is hij meer te zien op televisie. Daar komt dat denk ik door, Jan. Ja. Geen vrouw heeft het nog over hem. In tegenstelling tot, uh, je weet wel, die man die straks gaat komen. Ja, en uh, wij zijn elke week blij verrast als dan toch zijn column... Uh, zo'n floppy disk, zo'n vijf en een kwart inch uh, op de mat valt. Uh, en uh, ja, dan hebben we er weer een, een column. En ik zei geloof ik dolblij, maar goed. Uh, we ontvangen die column en ja, we draaien die shit... Na Tunesië denkt die bevolking in andere Arabische landen aan die mogelijkheid van democratie. Het volk gaat de straat op op de dictator te verdrijven. Egypte, Libië, Algerije, Syrië, die machthebbers doet het in die broek. Want een heel volk is niet meer tegen te houden. Zo ging het ook in het Oostblok waar ik vandaan kom. Een dictator heeft een bevolking nodig om te onderdrukken. Maar ook een bevolking die zich laat onderdrukken. Is dat weg, dan klapt die dictatuur in elkaar. Natuurlijk hoop je dat die schaften plaats maken voor een democratie. Dat mensen hun vrijheid krijgen die zij verdienen. Niemand in Holland gunt zij die onderdrukking. Iedereen ondersteunt die roep om vrijheid... Maar als we eerlijk zijn, denken we nou werkelijk dat daar straks vriendelijke, gezellige democratieën komen die die band met dit Westen willen aanhalen? Of gaan die moslimfundamentalisten die uit de gevangenis zijn gevlucht daar straks allemaal Iran-Light stichten? Vrijheid is een mooi ding. Maar vrijheid betekent niet dat de juiste beslissing wordt genomen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, die zal wel weer inslaan als een bom. Ja, echt niet. Nee, hou het erop, man. Wat? Vind je niks? Nee. Jongens, zometeen kun je weer bellen voor dat geweldige... wat een geluidig 0800-1121. En de stelling is kappen met die OV-chipkaart. Maar eerst man Jan op wie wij hartstikke jaloers zijn. En dan niet op zijn kennis, niet op zijn huis, niet op zijn auto. Ook niet op zijn vermogen, nee. Op zijn charisme. En op zijn magneetkracht bij de vrouwtjes. Hier is Diet! Control-Alt-Delete. Control-Alt-Delete. Eetje? Eetje, ben je daar? Ja. Hoe is het? Ja, goed hoor. Gescoord? Ja, natuurlijk. Stel je in staat. Wat zeg je? Stel je een staat. <lacht> Stel je een stut. Dat ben jij toch? Ja. Nou, Dekhengst bedoelt hij. Ja. Dekhengst, weet dus, je wel Ed. Ed is een beest. Trouwens, die Ed, dat was toch ook een paard? Stel je een stut. Ik vind hem eigenlijk achteraf pas heel erg leuk, die grap. <lacht> <lacht> jij, oh ja, Ed is er nog. Ik had het uh, nog nooit eerder gehoord. Echt niet? Mr. Nee. Ed heette die man. Die heette niet die Ed. Oh. Hey, uh... Etje, zullen we het eens even over de, ja, de, pro precies. de protesten in de Noord-Afrikaanse zone hebben? Internet. Ja. Bende. Ja, precies. En uh, dat wordt mede mogelijk gemaakt door uh, de social media... die uh, hier natuurlijk nog steeds als eng uh, wordt gezien. En uh, nou ja, misschien met reden, want je ziet uh, wat het volk mee kan doen. Wat dan? Nou ja, elkaar uh, op hoogte, uh, op, meer op de hoogte houden van uh, waar ze zijn, wat ze doen. En uh, vooral ook dat nieuws naar buiten brengen natuurlijk, naar ons toe. Uh, zodat zij het ook kunnen volgen via... Moet je alleen niet, uh, niet op het Vodafone-netwerk zitten, geloof ik, hè? Nee, of T-Mobile is ook... Uh, ook? Nou, ja, goed. En KPN? Hier Hoe doet, doet hij het in Egypte? Ik niet uh, Vodafone, inderdaad. Ja, maar KPN en hij doen het nog goed in Egypte, of niet? Ja, dat past wel. Ja, ja precies. Of, ze, of, of die zitten daar niet, Ed? Nee, precies. Ja, precies. Het begint Ed ook al met precies. Hey, maar heeft het echt invloed, die social media, of niet? Uh, nou ja, ik denk dat het we wel een uh, bredere volksbeweging op uh, gang kan brengen dan ja. vroeger. Er wordt natuurlijk gezegd, nu gezegd van, ja, dat komt daardoor. Dat denk ik niet. Maar nee, je kunt het wel geez. veel breder en steller opzetten op die manier. Maar weet je nog die, die, die, die groene shit voor Iran? heeft ook geen reed geholpen. Groene nee. twibbens. Nee, maar ja, goed. je moet natuurlijk ook wel in Iran uh, dan wat meer. Uh, ja, er moet ook wel een soort momentum er zijn. Dus het is niet alleen de, de, media, de social media of de Twitter. Ga jij nog naar Iran met je pakje wiet? Wat zei je? Ga jij nog naar Iran met je pakje wiet? Voor nee, nee, je het weet uh, uh, ben je dood. Ik ben sowieso niet van plan om uh, binnen nu en uh, een paar maanden naar Iran te gaan, maar. Uh, de veel steun van de Nederlandse overheid hoef je er volgens mij ook niet uh, ja. bij te verwachten ja, en je, en dan. Wij hadden net de uh, plaatsvervangend chef binnenland van ja. de NOS ja. hier aan tafel. Ja, uh, zeg maar die, die blonde van het Koninklijk Huis. Over binnenland gesproken. Uh, schijn jij eens je het licht op uh, de communicatie in Moerdijk? Ja, communicatie in Moerdijk. Nou, Puinhoop. Uh, ja, door puin die Twitter-gasten. Uh, en dat kwam, uh, dat kwam door, uh, door ons, hè, door de mensen op Twitter. En. Uh, die, uh, die ging er eigenlijk niet serieus genoeg mee om. Dat uh, hoor je natuurlijk vaak. Als je dan uh, als je een keer een lolletje maakt, dan uh, daar heb je niet begrepen waar het internet voor is. Ja, en daar ben je wel van hè Ed? Van een ja, lolletje op z'n ah. tijd. Nou, dat mag best wel, maar ja. uh, met moedijk werd het zoveel dat uh, ja, de conclusie is, er uh, was te veel en uh, de onserieuze informatie uh, die natuurlijk iedereen ook las. En, uh, ja, daardoor is het misgegaan. Ja, Terwijl ik natuurlijk denk, het ligt uh, aan de andere kant, zou ja. je zeggen. Ja, precies. Uh, Eddie, even over ja, iets onserieus. Doppelgangerweek. Dubbelgangerweek. Ja, ik zei het dan uh, op z'n duizend, want het heet het Doppelgangerweek. Ja. Wanneer begint die, Ed? Ik heb geen idee. Ed, wij hadden in de voorbespreking uh, op de redactie, zeiden we... We gaan Ed gewoon verrassen met de Doppelgangerweek. Want jij zei, Jan, Ed weet alles. Ed weet alles. Maar we... Ed, wat is nou de doppelgangerweek? Wat is het? Um, als ik het me goed herinner van de andere jaren... is dat je plaatjes zoekt op internet van mensen die op jou lijken. Ja, ja exact, van beroemde mensen. Ja. Dus ja. dat zeg maar ja. dat zo'n Wim de Jong van de Volkskrant... dan een foto van Jan Roos gaat pakken en op zijn kop zet. Toch? Ja. ja. ja. En Ed? Of dat ik een foto van Guy Tuttelaar pak en die. Nou, Ed, Jij lijkt meer op. op red pit, vriend. Ja. Luister, maar even een, een uh, tussenmomentje. <laughs> Wij vragen zeg maar op uh, zondagnacht, oh, misschien maandagochtend, welke week is het doppelgangerweek, Ed? En dan ga jij eventjes het goede antwoord geven. Wat dacht je van ja. deze week? Ed, welke uh, week is het? <laughs> nou, het lijkt me deze week... Uh, ja, je. precies. Ja. Dat weet je. Oh, ik, uh... Ed, dat wist je toch zeker? Ja, natuurlijk. Ja. Hey uh, Poesie Magnet, en nog, nog iets deens. anders? Ja, dat, dat, chip, dat chipknip-ding uh, uh, kaartgeval geval. Over chipkaart? Hebben we daar nog iets in over te vertellen? Of gaan we naar Remmold, Jaspers, Schellekes en al die andere gekkies? Nee, nou ja, ja, precies. Het was natuurlijk al gekraakt, maar ik, uh, de kraak is nu nog uh, wat verder en vooral veel makkelijker. Dus, uh... Heb jij er al eentje gekraakt, man Ja, jij rijdt natuurlijk niet met het openbaar vervoer. Je zit natuurlijk in een hele grote wagen. Ja, precies. Nee, ja, ik, ik heb destijds nooit zo'n ding gekocht. En nu zijn ze uitgekocht. Maar ja, ik precies. Ook, eh, niet, ja. Maar uh, jij gelooft wel in uh, de chipkaart nog, of niet? Uh, in ieder geval niet in zijn huidige vorm. Blijft me niet uh, houdbaar om het zo uh, verder te doen. Hey, ja, precies. Zullen wij eens uh, naar uh, het land, de mensen in het land... om met je op te oude... Uh, oh, nee, Wiegel. Met Wiegel te spreken. Zullen we eens naar de mensen in het land gaan? Wat die vinden van de ov chipkaart Vind je dat goed? Ja. Dat nou, dan goed. bedanken we jou zeer. Het augurkje nou, was weer oké, sterk. Ja. Massel. Wat een geleuter. Ja, want Ponyuws zette deze week met Brenno de Winter. de wortel aan de bijl van de overheid chipkaart, Jan. En inmiddels is een levendige handel ontstaan. in goed gevulde kaarten voor weinig. en de randapparatuur waarmee je met behulp van een stukje software. zal die kunt opschroeven. En dat is een heel mooi onderwerp. Ook van de NOS trouwens. Uh, voor wat een geleuter. Mag ik een vraag stellen, Jan? Ja. Um, in de tekst staat dat het de wortel aan de bijl is. Is dat uh, zo bedoeld? Of is dat dat het eigenlijk dat de bijl aan de wortel moet en, zijn? Nee, natuurlijk is dat zo bedoeld. Dat is zo bedoeld? Dat is een grap. Oh. Ja, ja. Ja, je moet ook alles uitleggen aan mensen die in Bergen wonen. <lacht> wat heb je vandaag met accenten? 0800 1121 en dan kun je reageren op de stelling. En die luidt kappen met die OV-chipkaart. Je begint trouwens houdt... steeds trager te praten. Je begint een beetje op die bal te zitten En wie hangt er als eerste? Nou, wat denk je? Remmelt natuurlijk. Remmelt! Goedenavond. Goedenavond. Nou zeg het maar jongen, Remoltje. Ja, we hadden er op ten eerste nooit mee moeten beginnen. Oh. Nee, dat was de stelling niet, Remmelt. To the point, please. En uh, ja, we moeten nou zo snel mogelijk afstappen, want een strippenkaart kan je ook kopiëren, maar het voordeel van de uh, OV-chipkaart is dat hij digitaal is. Ja, en daar valt hij nu keihard in, dus ik denk uh, uitstellen. Goed hey, vraag, goede sterk, sterk, sterk, sterk, sterk. Uh, Je sterk. doet tegenwoordig inhoudelijke uh, reacties op de stelling. Ja, is dat echt? No, nee, helemaal niet. Maar dat, maar dat je het wel weet, dat je dat doet. Oh ja, ik heb het wel half al half wat door, hoor. dus... Hé, hey, bedankt, man. Wat een geleuter. Hey, en dan gaan we nu naar de man die we vorige week echt vreselijk hebben afgezekerd volgens mij. Jasper de Groot. Ja. Hallo. Jasper, uh, ja. er kwam net een tweetje voorbij. En wat voorbij? Een Twitterbericht, een tweetje ja. van jouw ja, hand. Ja. Wat toch al uh, beledigend was voor Jan Dijkgraaf. <laughs> ja. weet, je, weet je nog welke dat uh, zou zijn? Is, is met klink. Ja? Iets met klinkje. Ja. Jij zegt dus uh, dat Jan Dijkgraaf op uh, Appie Klink lijkt. Jasper, bedankt! Wat een geleider. Schellekens, jongen! Ja, goedmorgen. Ik zet Schellekens Landertie. Wat zeg je? Uh, dat was iets in GS, maar dat stukje United Storm, ligt niet? Uh, die chipkaart. Eh, hey, uh, Ja? Wat is er met je aan de hand? Uh, <laughs> Heb je gedronken? Uh, nee, ik reageer alleen over het Commissiejuryprogramma. Dus uh, ja. Dus reageer... ben, ben jij toevallig ook lid van D66? <laughs> Nishadora. Wat zegt hij? Ik sta er geen fuck van. Uh, Dank je Wat een geleuter. Ik vond dat deed jij goed, Jan. Dat deed jij goed. Dankjewel. Ja, gewoon eens een keer als iemand wegjassen. Ja, precies. Nou, uh, wil jij? Jeroen. Jeroen. Ah, Jeroen. Hey, hallo. Hey, hey hallo Jeroen. Hi. <laughs> ik heb een iets serieuzere inval op het onderwerp. Vind je het oh, zoals tijd wordt ook. Nou ja, als je ja. Als het ook uh, hout snijdt. Of ja, zoals je ja, waarschijnlijk heb, zegt: heb, uh, snijdt nee, hout. Ik heb, ik heb voor het bedrijf gewerkt waarmee uh, die het uh, geleverd heeft. Het gekke eraan is dat het een Frans bedrijf is. Ja. een van de grootste wapenleveranciers is. Dat ah, dat Bombardier? Vind. Ja, ja, ja. Ja. Maar wat anders, wat anders, kijk die, die chip die erin zit, die heet de RFID-chip, mm -hmm. maar die zit ook al in je, in je ID-kaart, in je paspoort. Hoe? Ik hoor hier een ja. alu verhaal komen, of niet? Ja, nou ja. Wat wil maar, jij zeggen? Nou, wat wil wat jij zeggen? Is, wat, wat, wat interessant is, is ja. als je gaat luisteren naar de, de, de Rockefellers en de Rothschilds, ja, ja. wat die met de chip willen. Wat willen ze en, met de chip? Ja, de mensen onder controle krijgen. Nou zeg jij nou ook dat onze bankpasjes te kraken zijn? Door do nee, Brenno nee, nee, de nee, winter? Bank, nee, nee, bankpas hebben niks met de rvd chip te maken. Nee, nee, maar wel de uh, ID? Ja, je, je ID-kaart die je op kan halen. In hm. plaats van je paspoort heb je nou toch de ID-kaart... ...sinds een paar jaar. Daar zit dezelfde chip in. En daar is ook een, een hele paniek geweest. Dat weet ik omdat ik voor het bedrijf gewerkt heb. Als je die in, in de oude software... En de bussen en de treins, dan um, ging je ID-kaart ook af. En dat wilden ze niet, want ze wilden natuurlijk niet weten dat iedereen dacht uh, van dat die chip erin zat. En wat vond je van de stelling? Ja, wat vond je van de stelling? Van, van, van mij moet die chip weg, alleen om een iets andere reden dan dat die te kraken is. Maar dat Volk. had je toch ook gewoon gelijk kunnen zeggen? Ja, ja, zeker. Ja, dat maar ik wilde het wel een beetje uitleggen. Ja, precies. Ja, ja, een een beetje duiding. Ja. Gaan ja, precies. Een stukje duiding. Hey, ontzettend bedankt, hè. Ja, mag ik nog één ding zeggen? Nee. Ja, nou. Nee. Wat een geleuter. Maar, maar misschien wilde hij iets, iets heel erg belangrijks zeggen. Ja, ik niet al te ja, groot. Ik vond het een intelligente man. Zeker, volgende week weer bellen. Oh. We doen er nog één. Kars. Hoi. Hey. Hey, Hoi, je, uh... Kars. Ik vind die chipkaart die is, die is, uh, helemaal prima. Over twee jaar dan is iedereen eraan gewend en dan gaat het helemaal prima. Maar wat ik dus heel raar vind, is dat er dus nu een of andere staatssecretaris of een of andere komt. Die zegt van: uh, Ja, Kars. maar die, die strippenkaart die was ook al altijd fraudegevoelig. Kars, Kars. Oh. heb jij veel koffie gedronken? Ja. Helpen. Jezus man, wat ga je rap? Nee, maar dus ik bedoel, ik denk over twee jaar dat iedereen eraan gewend is. Oeh. En dat ze nu dus gaan zeggen: van... Ja, maar die uh, strippenkaart die was ook Ja, precies. Nou, hoe vaak heb jij een plakbandje over je stripkaart? Nooit! Het nou, is uh... man, diefstal. E e Kaars, wij hadden net een dame van de d 60 Amsterdam. Die was uh, nou, uh, redelijk uh, moe. Nou, moe en vermoeiend en, en slaapwekkend. En bij jou heb ik precies het tegenovergestelde. Ja, maar ik, ik begin s'nachts ook een beetje pas weer op gang te komen. Ik ga zo meteen nog even drummen en gitaar spelen. Ja, ja, Oké, okay, dan dankjewel. Je en uh, Jan? Roos, Ja? Zijn we te zad of niet? Wat deed het programma? Nee, dat, dat geluid van die gasten. Ja, ik vind het toch wel leuk, een stukje participatie met de arbeiders. Van de lezers, ja, naar de lezers toe en zo. En de kijkers, jij en de luisteraars. Van mij kan hij in de stront zakken, de volgende. Hoe denk jij daarover? Nou, voor mij niet. Nee, nou, mij trouwens, wel. ik weet het is de, wel de, de kostbaarste... Uh... Hij is heel duur, ja. Maar er zijn dus ook mensen die van hem smullen. Nou, dat zei hij ook weer niet. Hier is Nico. Luister goed, Mohammed. Als er dus iemand met zijn ezelkaar door rood rijdt... ga je er achteraan lopen. Net zo lang dat hij bijvoorbeeld zijn hand niet uitsteekt bij het afslaan. Dan kan je namelijk twee bekeuringen tegelijk schrijven. Dat is handig voor je bonnenquotum. De inwoners van Kunduz weten ons straks niet wat ze overkomt. Nederland gaat daar de politie op leiden. Dus voor elk wissewasje hebben ze hun bon te pakken. Ja, ja, wet. Natuurlijk mag je hier een kalasnikof bij je hebben. Maar de vraag is... Heb je je vergunning bij je. En is hij wel gekeurd voor dit seizoen. En volgens mij is hij drie centimeter langer dan een standaard Klasnikov. En dat betekent dat u in een overtreding bent. Of heeft u toevallig een speciale vrijstelling gekregen om een langere Klasnikov te dragen. En trouwens, nu ik toch een gesprekje met je heb, mag ik even je ID-bewijs zien. Want die moet je vanaf heden bij je dragen. En daarbij meneertje... Bent u wel bevoegd om hier zomaar doodleuk met een kudde schapen te lopen? En hebben die beesten eigenlijk wel een label in hun oor? Want dat is verplicht. En wacht eens even. 34, 35, 36. U heeft 36 schapen bij u. Dat zijn er te veel. U mag maar met 35 schapen op de openbare weg. Dus het spijt me zeer. Maar ik moet u voor deze overtreding een bekeuring geven. Want regels... Zijn regels. Dat was Nico in niet zo'n klein beetje ook. Oh, de nanuk. Goed geluid altijd weer. He? Wat doen we volgende week, vriend? Uh, ik denk zomaar dat volgende week bestsellerschrijfster... de vrouw van 2 miljoen, en heb ik niet over het geld... want dat is wel meer maar boeken, Saskia Noord komt. Dat is je nicht. Ja, dat klopt. Meta. Dat is meta, ja. Mijn nicht, ja. Is uh, leuk. Mijn nicht is enig. Is ook leuk voor de luisteraars van echte Janne bedoeling. Ja. Dus zit er een beetje seks in die boeken? Ik, ik heb dat allemaal nog niet gelezen. Het is volgens mij één grote origine. Het is alleen maar pijpen, beffen en dat soort gedoe. Want dat verkoopt. Gaan we het daar ook over in? hebben met haar jan. Of Pijpen en beffen met mijn ja? nicht? Nou, ga maar wat ver. Ja? Maar wel over hoe je uh, uh, gewoon een boek. Rijk kan worden, zeker. Ja. Ja, dat vind ik wel interessant. Nee, Het is wel hartstikke leuk om uh, even met haar te praten over okay, boeken. Dat dus, uh, was vandaag het hoogtepunt. Schrijven. Uh, wat zeg je? Wat was vandaag het hoogtepunt? Ik moet eerlijk zeggen, volgens mij had niemand er zin in vandaag. Ja, Marieke de Vries. Had hij er wel zin in? Die had er heel veel zin in. Uh, had Baltus er zin in? Die had er geen enkele zin in. Maar had... die deed het voor ons. Had Etje er zin in? Etje had er zeker zin in. Cimek? Nee, nee, die dwerg heeft er altijd zin in. Die ja, Goed Zinklo, maar die weet ook niet beter. Had jij er trouwens zin in? Ik had ongelooflijk veel zin in, Jan. Ja, want, want ik, ik ga zo meteen wel namelijk naar Lanza Roet. Eh, spreek dat hey, goed je gaat heen, op vakantie, ja. Nou, Landse daar verbrand je je kapot en dan ga je nou, Ja, precies. Uh, ik had daar geen uh, zin in. Nee, nee, nee, nee ik had ik er wel niks, zin niks in. Maar, niks van te Wat merken. is er? Wil je iets zeggen? Ja, dit programma werd mede omhoog gemaakt door Jan Wezen, Jan Borst en Jan de Belastingbetaler. Spiderman, Jan Gussinklo, Spiderwoman, Jan van Lent. Kroegmuziek, Jan de Vries, P&O, baas Jan Stenders. Hartenbreker, Jan Benink. Beeld bij het gruit, Jan de Marie Dekker en de zat Jan Schelvis. Tot volgende week. Vrienden. Dag lieve vrienden. Doei. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette.